Uw misslagen als hoofd van Skripol kunt u zich nauwelijks permitteren Atreks loyaliteit te toetsen. Zijn organisatie van Skritiers in Pentanië, bungelaars zoals u ze belieft te noemen, doet daar het grondwerk voor uw infiltratie in het zendercomplex de Jalo. ons schuldig mijn protector. Ik bedoelde geen zins dat Atrek niet loyaal zou zijn of integer. Integer zijn nog hij, nog u, Marakos Integriteit gaat dieper.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 En niet te min ligt het werkelijke risico op een heel ander terrein. Hoofdpsycholab. Tot u als Marcos. Maracos. Subject 312. De camera protector wenst te zien de beeldband gangstertest. Moment. Subject 312, band 4. Hij begint waar het subject op de zogenaamde geheime zolder komt. Hij draait...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 Overal oude kranten, een oude kam op de grond, lege geldbeurs, hier een stoelpoel. Vijf minuten. Ja, dat moet dus mogelijk zijn. Nee, tussen al die kranten zoeken is zo voorbodig, maar wat dan? De lijst moet in een envelop zitten. In een bureau? Nee, nee. Moeten ze allereerst binnens de buiten hebben gekeerd? Het is niet praat, die in die drukke omgeving. Het beste komt nog, protector.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 Terug naar de kast. Dat de werkelijke lijst daar moet liggen, dat is, dat is bijna zeker. Ja, op de bovenste blank. Hé, ah. hey. wat is dat voor lawaai? De regulier! De regulier van alle uitgangen! Ze komen hier aan de spieren! Volg me. Ik heb nog een manier om weg te komen. Een onderofficier van Psycholab speelt altijd die rol. Mm -hmm. Heel suggestieve werking. Wat is dat?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 Plus de herinnering dat zijn oorspronkelijk gezicht geheel is gewijzigd. Maar nou, toch geen opzomming van die zogenaamde wijzigingen, hoop ik, hè? Dat zeker niet, kamerad Protector. 18, 19, 20. Hij is onder. Nu band 2A invoeren. Driemaal. Dan 7B, vijfmaal. Dan 8, Tweemaal.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 Ja, uh, uh, de zijkant van de hand. U weet het toch, handvlak, vingers alleen gesloten, raken. Als u kunt. Nu. Ah, Ik ja. Ja, u gaf me de opdracht. Nee. Ik meld u aan. Ah. De man is scherp. Ik, uh, ik heb niet bij hem doorgeslagen. Het spijt me, het spijt I, me. Hij had hem een nek kunnen breken. Ah. Voor een pentaan, nauwelijks te geloven, Marcos? Inderdaad.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 Sharon Anto. Geboren. Vredes. Datum. Fout. Datum. 312192. Datum. 3121924. Datum. 3121924. Vader. Sharon Mantrax. Moeder. Sharon Blienta. Je naam. Sharon An. Nam. Sharon An. Nam. Sharon. Sharon. Ik weet het niet. Ik herinner me niet. Nam. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet Ik weet het niet meer.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 Zeker, Mordzien, zeker. Ik kan u nog slechts met moeite verstaan. Vernieuwing van de batterij in uw gehoorapparaat lijkt geboden. Dit gehoorapparaat, eh, ja, ja. Eh, luister, Mordzien, ik kom iets later thuis. Eh, ik weet nog niet hoe laat. Hij eh, bevindt zich dan niet op de afweerdienst. Eh, nee, ergens, ergens, anders. Ja, ja. Je bezorgdheid, Mart Simon, over onze communicatie is uh, ontroerend. Uh, geen nood, Hoofdzak is dat mijn batterij nog wel even meer gaat. Afgezet. De hoofdzak is dat hij niet weet waar ik ben. Deze huisbedienen. Zo, brief is klaar. Een soort van levensverzekering. Uh, voor hoe kort nog maar.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 Zo, zou weten wat je met deze brief te doen staat ja tekst onschuldig voor derde maar duidelijk voor een boeklas en nu nog ondertekenen ant nee nee nee wacht geen naam iets beters ja je studiegenoot aan tak tak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 Op oppervlakkige, luchtachtige wielen. Hé, hey, Janiks. Heb je de laatste zaal Opgepikt van Compao, gisteravond bij huis. Oh, tellen wij niet meer mee soms? Oh, jullie lezen toch je postie te linden. De Vrijheid. Ik had ook een exemplaar, waarin ik me verdiepte. Een goed geïnformeerd blad, al te goed bijna. De hoofdartikelen vormen een klasse apart. Ware emotionele ingenieurskunst. We een zwaar zwaardig die onmogtoon van opruiing tegen de centrale gouvernement. Met een half oor luisterde ik naar de pentane. Handelsgeiziger, zo te oordelen. Nou, die aloëse is een nette pak. Je ziet natuurlijk niks. Smakt in het stikdonker tegen die onbekende ventan. en vraagt, hé, hey, wie ben je? De Basser krijgt vers uit de kolenmijn, antwoordt: antwoord. Ik ben het, maar je kan me toch niet zien, want ik ben goed zwart. Ja, ja. Zeg de aloëse, wat maakt dat nou voor verschil in het donker... Ja, donkerste, was er niks. Maar wacht tot je thuis komt, <lacht> Maar ik vergat te lachen om hun onbenullige grappen... ...vestigde daardoor hun ongewenste aandacht op mij. Als je die daar zuur zien kijken, of die zo uit Schria komt... ...je bent hier in Sembassa, land van loeiende fabriekschoorsteden naar koeien. Dat was er dan ook wel aan te horen. Als ze je geen lachen geleerd hebben, wat doe je dan in onze stamcoupé? Wie ben je? Voor je reis, hij? He? Het schermblad met zijn jongste artikel tegen het centrale bewind gaf me inspiratie. Ik, uh, ik kende die anekdote, alleen uh, een beetje anders. Hoe dan? Oh, stil even. Uh, namelijk zo. Toen die zwarte Holbasser had geantwoord, wacht waar ik jullie thuis ben, dan toen lachte die alwees en zei, maakt niets meer uit, vriend. Je hebt geen idee hoe zwart ik al was. Hij was de magistraat van Defensie, hij. Huh? <laughs>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 Ze reisden nu in oorlogsproductie. De centrale regering was toch corrupt. En als er maar verdiend wordt, hij. He? Hij had lachen in de mond bestorven. Maar nog deze mensen, nog ik, konden vermoeden. dat hun kennismaking met mij straks één hunner het leven zou kosten. beste bak, Hoe heet je? Voor wie je? Litek. Voor Kurilis en Fredero, Odoze Ja. ja.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 Geen van de honderd vragen die de moppetapper mij had kunnen stellen... kon mij in verlegenheid brengen. Maar hij vroeg mij niets. En in plaats daarvan bracht hij spoedig het gesprek op iets anders. Ik doorzag hem. Natuurlijk was hij geen reiziger van Corillis. Dit was maar een façade. Een skripulagent zoals ik kon deze amateur even min zijn. Wellicht was hij dus een, een danse spion.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 Ah, oh, elke morgen weer hetzelfde. Laten we die de gewoon leggen. Weet het daar een jaar nog dat medico een broertje beskrier is, hij? alleen in naam zelfstandig. Ondertussen wie moet het er van de Skripol-spionnen. Ja, waarom anders al die passeercontrole, hij? Daar komen ze. Ja. Een stationist, gevolgd door twee zogenaamde burgers... voor mij onbeskennbaar skripelagenten... hadden de trein bestegen...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 ...en wees met mijn duim naar links. Al daar zat op de derde plaats de gewezen moppedapper. En nu gebeurde hetgeen ik had voorzien. Wat? Wat gaat zij? Hey, Wat? Laat me door! moet alleen maar even... He, he, he. ...de wagen niet verlaten! Wat hey, is nou met al, dan. Hey, nee, Waarom moet hij nou Draag de eerste raam. Ja, ja. ja, raam. Raam, raam? Arme donder! Arme ja, donder! hij is eruit! Raam open! Ja, vuile skripels, goffelen! We hadden dat hele rotmelikor al lang moeten bezetten...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 Misschien gaat het wel sneeuwen. Duizend mijlen. Maar mijn laatste maanden in Trilis, die zal Skripal me niet ontnemen. Nee. Nee, ze zal me zelfs nog moeten helpen. Gisteren de brief klaar. Vandaag het dode manscontact instellen. Het wordt, ja, een nood vinden. Eerste nummer op goed geluk. Nee, niet kijken. Ik kan voelen dat nummer nooit onder hypnose uit Totaal onbekend. Hallo? Hallo? Ben jij het, Kim? Kim? Kim? Ik kan je niet verstaan. Nee, dat is niet geschikt. Maar er zijn nummers genoeg. Ik heb de tijd. Oh, tijd. Oh, mijn hals. Tijd, ja, maar niet onbeperkt. Nou, nog eens... Zo de klok rond. Volgende. Daar kon ik maar rechtstreeks een nota bellen. En dan weet ik zijn naam. En wat iemand weet krijgt Skripolo wel uit. Hallo, wie bent u? U spreekt hiermee... Nee, met... nee, nee, stop. U mocht uw naam niet noemen. Waarom niet? U bent uw beeld, is uw slecht. Wie bent u? Voor u ben ik een onbekende. Een onbekende in levensgevaar.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 Ja en nee, notar. Ik vraag uw hulp voor een nogal vreemde cliënt. Of u hem nu direct zou willen opbellen onder 13475, zonder beeld. En of u zich Kravin wilt noemen. Ah, en hoe heet die uit die zijn vermogen wil verdonkeren maan in een onbekend testament? Dan kan die een andere notar zoeken, leeflang. Wacht, nee, notar, het gaat om heel iets anders. Ja, het zal wel.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 hoe speelt Scripple die klaar? Hoe we dat klaar meneer? Oh, wacht u maar af. Weet u wie ik ben? Wat er van afvangt? Geen idee. Ik heb alleen mijn instructies. Voor mij bent u Litek, reiziger en auto Dit pakje moet ik u geven. Toen open op uw kamer. Morgenavond breng ik u in een bepaalde auto van hier, Jalo, naar Jalo zelf. Wat daar moet gebeuren, is Andermans specialiteit. Ik was aangekomen. Moe, na de lange treinreis. Gekomen vanaf de zuidgrens, Datoloks... De, de hoofdplaats van het laagliggende residentschap Tatos, en nog te bestrijken door het grimmige lange afstand... geschud van de Skritische grenzen. Daarna honderd mijlen vlak langs de Roka...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 Hoe dat. Kunnen we. Kan ik. Kan ik dan bijvoorbeeld in Prenda zijn? Nadat die. Niet te bekijken, Of gaan we een andere route. Over Bernab bijvoorbeeld. Ja, andere route. Niet prendaar, niet Bernab. 16.57 uur. Iets meer gas. Je hebt een afspraak. Mag je niet missen.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 Trilus, of had je je bedacht? Maar ik... Nee, nee. Ik blijf dan hier. Nog meer te doen vannacht. Jij laat hem over een paar dagen uit. Je levert je andere vrachtje af. Daarna langs dezelfde route terug. Mijn verwisseling met de echte Shirin Anto... had niet meer dan 15 seconden gevergd. Overbodig efficiënt, dacht ik. Want waarom moest Kripol het zo spelen